In plaats daarvan heeft de verdachte volgens ING gebruik gemaakt van een functie binnen het internetbankieren... die bij het overmaken van geld laat zien welke naam bij een rekeningnummer hoort. Klanten hoeven zich volgens ING geen zorgen te maken. De politie in Maastricht heeft een verdachte aangehouden die betrokken was bij een verkeersruzie... waarbij een bestuurder enkele keren opzettelijk werd overreden. De man van 50 zou twee weken geleden in een dorp bij Roermond een andere bestuurder in zijn gezicht hebben geslagen... Na een worsteling viel die bestuurder op de grond, waarna de verdachte enkele keren over hem heen reed met een bestelbus. Het slachtoffer liep ernstig letsel in zijn gezicht op en brak zijn bekken en een aantal ribben. FNV zelfstandigen heeft als eerste FNV-bond besloten mee te doen aan de vorming van de opvolger van de vakcentrale FNV. Tot volgende week donderdag hebben de 19 bonden de tijd om te reageren op het advies van PvdA-kamerlid Kleinsma. Die doet voorstellen hoe de FNV kan worden omgevormd tot een nieuwe, moderne vakbeweging. FNV zelfstandigen behartigt de belangen van 15.000 zelfstandige ondernemers zonder personeel. Verdediger Joris Matthijssen keert vanavond terug in de basis van het Nederlands Elftal. Hij is voldoende hersteld van zijn hamstringblessure. Zijn terugkeer gaat ten koste van Ron Vlaar. Bondscoach van Marwijk heeft verder niets veranderd aan het Elftal dat tegen Denemarken begon. Dat betekent dat van Persie weer in de spits staat, geflankeerd door Robben en Afellay. Op het middenveld speelt Snijder met van Bommel en De Jong.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 een muziekstuk non-stop uh, laten horen, en dat is wat jullie zo meteen gaan, uh, gaan beluisteren. Oké okay, won karwaai met In the Mood for Love.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 Dat is, dat is bijzonder, want waar kun je nou nog in Nederland of in...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 met vrijwilligers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 is, uh, waar je inziet, waar je, je, je ingedombeld wordt en wat na een aantal dagen ook zijn, zijn effect begint te krijgen. En wat ook heel leuk is, is dat je ook heel veel gemeenschappelijke activiteiten hebt, waar, waar de bedoeling is dat je eigenlijk als hele groep dit soort dingen gaat doen. Ik wil even zijn naam kwijt, maar de joker die, uh, die ontzettend goed is. De joker bedoel ja, ja. Ja. Ja. Die, die gewoon, ja, tijd en weile gewoon de hele groep, uh, iedereen uh, nou, ja, aan het denken zet of van het werk zet of, of, ja. of, of of iets grappigs doet dat iedereen. Ja. En uh, ja, dat is ontzettend is, is, is leuk. Dus er is, is echt ook wat dat betreft heel veel saamhorigheid. Ja, een soort dorpsplein hè, krijg je dan. Ja. Dus als het, als het omroeper staat hij daar en spreekt dan iedereen toe. Als de dorpsomroeper. Ja. Maar dan natuurlijk uh, met wat meer zingeving. Ja. ja, precies. Nou mooi. En hey, we gaan even naar het uh, volgende muziek. Um, Empire of the Sun. Um, it, we are the people. Mm -hmm. van haar, dat nummer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 welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond was gasten Marjan de Haan en Sander Klos. en zij zijn bestuursleden bij het Spiritual Festival Open Up. En we gaan het in dit blok hebben over de geschiedenis van het open-up. Nou, Sander en Marjan, we hebben het net gehad over wat is het Spiritual Festival Open Up. En toen begonnen gelijk mensen die in de studio heel, heel alert zijn te zeggen: Ja, maar je hebt dat nog niet gezegd? Je hebt dat nog niet gezegd. Nou, gelukkig hebben we nog anderhalf uur. Dus dat gaan we inderdaad allemaal nog, zoals het programma. En dat mensen maar alleen maar de hele uh, vijf dagen mogen en niet één dag. Dat gaan we allemaal nog, nog behandelen. Maar je vond het leuk je vond het een leuk idee, Marjan, om even eerst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 En dat vond ik, um, ja, vond ik echt thuiskomen. Wat ik al eerder zei, het is niet alsof er een soort klein dorp uh, ontstaat.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 Scooper, de shore dance, de shore dance.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 Nou, dat halen jullie ook uit. De co-creators. Vorig jaar was jij de dame die alle co-creators aanstuurde. Klopt. inmiddels doet een vriendin van ons dat. Dat is Dolores. Dolores. ik spreek er regelmatig. Ze vonden het ontzettend leuk om te doen. Het is ontzettend veel werk. Want we hebben het over 150 co of zo. Dus dat is een hele dikke verhouding. 150 co-creators, 350 deelnemers. Dat snappen we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 nou, voor voordat het festival begint kan een co-creator een keuze maken aan welk team hij wil de, hij of zij wil deelnemen. Nou, we hebben een heleboel verschillende teams. We hebben. Hoeveel um, voor teams? Nou, goh, uit mijn hoofd. Ik kijk even zonder Voorzitter, aan. Moet ik even weten. 15 of zo hè? Ja, vijftien. Ja, vijftien teams. teams. Ja. En nou ja, we hebben een..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 Goh, wat hebben we nog meer? Licht en geluid. Oh ja, een licht en geluid is niet onbelangrijk. Een team En een infoteam, team ik kijk even naar jou. Ja, je zit nog te stralen. Bouw <laughs> jou. Bouw en jou dus heel belangrijk. Met al die tenten die nog uh, moeten opge opgebouwd worden. Dus ja, het is me nogal wat. En uh, ook een kind, het kinderteam is zeer omvangrijk. Met uh, wel twee, misschien zelfs wel drie teamleiders dit jaar. Omdat het kinderteam wordt onderverdeeld in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 Zit je net een beetje in tussen, tussen kind en uh, ja, echt een oudere zeg maar zelfstandige tiener? Um, ja, dus ik ben benieuwd hoe het dit jaar weer gaat. Ja, uh, leuk. Ja, dus de co-creators zijn er om, uh, om te dienen. Uh, er zijn 15 uh, teams. Hebben jullie nog co nodig? Ja, zeker. We hebben nog co-creators nodig. Ja, ja. Niet alle teams zijn gevuld en. Uh...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 team hoor, dat, dat heelingveld. wauw, ja we hebben echt kwaliteit staan dit jaar mm. en um, ja, ik heb vorig jaar uh, twee uur op mijn kop gehouden, kijk kijk, dat wordt ik wel apart ervaren. ervaring ik dacht dat ik zie het je haar bijzonder nee, ja. ja, <laughs> ja, dat is van stokken <laughs>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 Naar de tent van Geert om daar de dietary te te zingen, zoals jij vorig jaar deed. deed nee, ga wat doen deed. wat Sander deed. Inderdaad. Ja, en mensen kunnen ook in, een, in het kasteel slapen, Ja, in mensen echt kunnen kasteel. absoluut ja. in een heel fijn kamertje in het kasteel slapen. Of in een kasteelboerderij. Ja, het is fantastisch. Maar goed, wil je dat, dan moet je dat aangeven. en Dan wordt het allemaal geregeld. Maar ook, ook kan je in je tent dus heerlijk slapen daar. Um, dan ga je de ja, kan je twee maanden eraan. Ja, of naar de yoga. Of je gaat. Uh, of ik heb vroeger. Of, vorige keer heb ik uh, een zweetwit gedaan. Ik nog niet weten hoe laat. om half vroeg. of zo. Ja, nee, dat begint eerder zelfs. Je ja? moet om half zes al daar. Dan was ik toen al zo, zo vroeg <laughs> Ja, heel vroeg. Ja, de zweetwit ja. begint inderdaad al heel vroeg. Maar Dat half is half 6. ook een feest. Ja, dan. Dat, dat hebben jullie ook gedaan. Dus ja, ja. ja, ja, een ja een prachtig ritueel, hè? He? Ja, ja was was heel, heel mooi. Ja, dus voor de vroege vogels hebben we echt voldoende in de aanbieding. Maar voor de mensen die wel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 Maar dat, dat zijn ook niet zulke hele uitbundige bedragen hoor. Dat valt er reuze nee, mee. Het is ja. Komen ze we dan wel even op de healing wat je precies kan doen. Oké, okay, we zijn uh, volgens mij bij het ontbijt uh, aan het land. Ja, na zo'n vroege vogelactie uh, kan je ontbijten. Dat is uh, van acht tot negen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 Met met elkaar. Ja, dat is heel goed. Ja, ja dus zo'n zingmoment, zangmoment op de ochtend, dat is, dat is eigenlijk wel heel mooi. Ja, heel, heel verbindend. Ja. En dan? Nou, dan neem je nog een kop thee of een, uh, een koffie als je dat wilt. Al dan niet in de theetent. Al dan niet in de theetent. Dat een aparte theetent ja, ja, met lekker gebak. hele mooie dit jaar. Ja, ja, ja daar dus kunnen we ook nog iets meer over vertellen. Toch? Mm -hmm. En dan hebben we van 10 tot 12 workshops. Mm -hmm. en dan kan je, kan je kiezen uit een heel rijk programma. Hoeveel workshops kun je meestal kiezen gemiddeld? Um, oh jee.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 Heb je het even stilzamen? En ja, dat is goed. Oké, oké. Want daarna dan kan je weer deelnemen aan een workshop. Ja, dat is ook een van de vijfste momenten toch? Ja, de, ja, de, ja de, vooral als het mooi weer is. Dan kan je echt ook even fijn met je snuit in de zon. Ja, ja het is helend. Ja, dat klopt. Zeker. Nou, en daarna weer een paar workshops? Ja, van vier tot zes. Dus je kunt eigenlijk vier uur workshops doen. Dus morgen, ja, zes, middag, ja. even los van al die losse onderdelen daarnaast. Ja, dat klopt. En er is ook smiddags een kinderprogramma.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 En dan ontstaat er een avondprogramma. Ja. En dat gaat om half negen van start. En ja, dat is ook uh, zeer, uh, zeer breed. Dat is zeer uh, uh, breed. Uh, dat is heel overdadig. breed. Ja, dat gaat ook door tot kleine uurtjes, heb ik begrepen, dit jaar, zonder Ja? Ja. Dus, dan gaan we langer door. Uh, ja. Is het ja. nog wel uh, handig om in de theet of in de boerderij te gaan slapen? Of uh, til te je dan je bed uit? <tieden> nou, dat was het vorig jaar. Als je, denk, als je in, de in de boerderij slaapt, dan moet je misschien maar besluiten om gewoon op het feest te blijven. Hmm. Tot het klaar is en dan uh, naar je bed te gaan. Nee, dat het ja. valt wel mee, maar ja, er wordt, uh, wordt uitbundig gefeest. Ja. Tot ja. hoe laat?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 uh, verder, uh, we gaan nu even naar het nieuws uh, het uh, volgende programma na het nieuws, uh, dus naar het volgende blok dan gaan we verder met uh, de inhoud en dan hou ik eigenlijk even jou Sander dan kan je even vertellen wat voor verschillende type healing en verschillende type workshops en dan ook een beetje ter tevredenheid stellen van Mario die is de te popelen, want die wil echt naar horen wat het allemaal is Goed. in het volgende uur uh, komen de volgende zaken aan bod dus het, uh, het vervolgprogramma van het open up